1 uur. Jori Stubenitsky met het NOS journaal. Bij een derde Nederlands pluimveebedrijf is vogelgriep ontdekt. In Kamperveen in Overijssel is de ziekte aangetroffen bij een bedrijf met 10.000 kippen. In het bedrijf worden gefokte kuikens binnengebracht om te groeien. Ze worden zo snel mogelijk geruimd. Gisteren werd bij een pluimveebedrijf in Ter Aar in Zuid-Holland vogelgriep vastgesteld. Inmiddels is duidelijk dat het daar gaat om de voor pluimvee zeer dodelijke H5N8-variant. Die werd eerder ook in Hekendorp aangetroffen. De Nederlandse terreurverdachte Sabir K. is aangehouden in Den Haag. Het OM wil hem uitleveren aan de Verenigde Staten. K. wordt verdacht van terroristische activiteiten tegen Amerikaanse troepen in Afghanistan... Vorig jaar bepaalde het gerechtshof in Den Haag nog dat K. niet mocht worden uitgeleverd, want de Amerikanen zouden hem in Pakistan hebben mishandeld. De VS ontkent dat en dus kan hij volgens minister Opstelten worden uitgeleverd. In Hoek van Holland zijn 17 Albanese ontdekt in een vrachtwagen met wasmachines. Ze probeerden met de veerboot naar Groot-Brittannië te komen. De Albanese worden teruggestuurd. De vrachtwagenchauffeur uit Polen zit vast voor mensensmokkel. In Zevenum in Limburg is een meisje van 17 ontsnapt aan haar ontvoerders. Ze werd vanochtend van haar fiets getrokken door een man met een bivakmuts... en in de kofferbak van een auto gelegd. In die auto zat ook een vrouw. Het meisje wist al snel te ontsnappen via de achterbank en achterdeur van de auto. Of de auto toen reed is niet bekend. Ze is toen snel ingestapt bij een passerende automobilist en gevlucht. Het meisje raakte bij de ontvoering gewond aan haar gezicht. De daders zijn nog niet gevonden. Het weer, eerst nog zon, maar vanuit het westen bewolking. Het blijft droog en het wordt 6 tot 9 graden. En er staat een stevige oostenwind. Morgen en zondag vrij zacht. Het wordt dan 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Joens. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A16 Breda-Rotterdam... de naast sleep van een spoedreparatie... vanaf knopende Klaverpolder tot aan de Randweg echt over 6 kilometer...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 de ham is op, ook oh, kijk, dat is nummer 14 die daar gaat. En deze ligt hier achter, of juist een ronde voor. Wat is dat reuze spannend en het gaat maar altijd door. Gier, gier, gier, gier, wat in vindt staat er hier? Draai, draai, draai, let maar niet op het lawaai. Verder, verder, verder, verder, want de heren is mijn herder. Scheur, scheur, scheur, gaat de kranige chauffeur.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 Listig, listig, listig, listig. Neem die bot niet al te kwisten. Hor, hor, hor. Voor de mooie autosport. Totdat er iemand aan de finish. Met een kans om te wordt. Het was weer reuze spannend, maar het duurde veel te kort. Get up. Plaat van Mr. Mister. Broken Wings. Een van de classics uit de jaren 80. Fantastische plaat. Nou, er werden wel eens goede platen gemaakt in de jaren 80. Uh, niet zoveel, maar er waren er wel. <laughs> so. Oké. Okay. Zometeen gaan we contact zoeken met Joop van... Joop, staat nu Rob die je wil me bijna slaan omdat ik dat zeg over de jaren tachtig. En die Rob Harms is natuurlijk van tachtiger jaren freak, hè? dat heb je met die jonge gasties. Die hebben de, de tijd van de goede muziek niet meegemaakt. Maar oké, okay. ah, dit is Raccoon. Brick by Brick, hun nieuwe. En hierna de weekendagenda. Brick by Brick, we build.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 Nothing is ever good enough for je Build in a fire. Warm up in song. the liars. a fire Heerlijke nieuwe blaad van Raccoon. Toch een van de beste Nederlandse mens van dit ogenblik hoor. Heerlijke beste, zeg maar. Nou, maar dat heet Brick by Brick. Is ever good er is steen voor steen. Ever good, Verlangen naar het weekend groeit. Het is mooi weer buiten, ondanks dat het weerbericht iets anders beweert, maar uh, het is gewoon mooi weer buiten. Zonnetje schijnt lekker, het is lekker warm in de. En buiten is het zo lekker, een beetje van die lekkere friskoude, zo'n beetje. Ook van Ja, nou, gezellig hoor. Oh, nou, lekker dan. En we hebben aan de telefoon Joop van S. junior Dames en heren, hij is weer ook zich voorbereid op het weekend. En, uh, is er veel te doen eigenlijk, het weekend? Ja, er is wel wat te doen, Ruud. Er is helemaal geen probleem. Het begint vandaag eigenlijk al. Oh, wat leuk. Begin, uh, om, uh, ja, om, om vijf uur hoort namelijk de vrijwilligersprijs voor de volwassenen en voor de jeugd bekendgemaakt in buspunt. Ja, daar zijn we live bij. Daar zijn we live bij, weet je dat? Daar ja, zijn wij okay, live ja. bij, ja. De collega's daar dan weer, ja. ja. maar goed. Ja. Nou ja goed, de vijf uur begint het en Dat is gewoon vrij toegankelijk. Je kunt u gewoon naartoe gaan, dat is helemaal geen probleem. Dan morgenmiddag om twee uur, zaterdagmiddag twee uur, is er een, uh, ja, een poëziemiddag in de bibliotheek. Uh, daar komen vier Zandvoortse dichters, waaronder uiteraard Marco Tomis. En uh, dat duurt een uurtje. en ik, ik kan u aanbevelen om daar naartoe te gaan. De entree is gratis. En dat, uh, dan kunnen ze een keer kennis maken met echte poëzie. Zondag. Ja, zondag is het natuurlijk weer de, de, de, de feestmarkt. Hè. En die feestmarkt die, uh, is van 10 tot 5. Uh, rondom het uh, raadheidsplein, zeg maar, begin van de kerkstraat, begin van de Halderstraat. En uh, ook uh, uh, uiteraard in deze tijd van het jaar komt Sinterklaas langs met Zwarte Piet. Met, met Zwarte Piet? En, uh, met Zwarte Piet. Ja, is hij wel Heel zwart? zwart ja. Is hij wel zwart? Ja, Helemaal zwart. Helemaal zwart. Pik zwart. Goed Pik zo. Zwart. Zo wordt Zwart het dat kan niet. Nee, ja, zo hoort het ook. Dan is er ook nog een uh, Southwick show met uh, Sinterklaas liedjes. Leuk. En uh, nou, uiteraard uh, hebben de, de, de marktkooplieden weer het dan dat het voor zijn getoverd. Gadgets en dat soort dingen allemaal. Winterkleding. Uh, Zandvoortse ondernemers laten hun uh, wintercollecties zien. En er is van alles nog wat te eten en te drinken. Mm. <coughs> Morgen dus uh, vanaf uh, 10 uur tot 5 uur. Dan is er morgen ook nog, euh, of zondag ook nog, ja. de overhandiging van het boek Joden in Zandvoort. Dat heeft uh, de dominee geschreven en dat is, uh, wordt overhandigd zondagmiddag om vier uur in het Zandvoortsmuseum aan de burgemeester. die mag het in ontvangst nemen. En er staan werkelijk schitterende foto's in en een heel mooi verhaal over uh, hoe uh, eigenlijk de badplaats door uh, de Amsterdamse Joden veranderd is. En uh, gaan kopen. Dat is heel goed, heel goed, echt waar. En dan hebben we nog iets, maar daar moet ik even de volgende week zondag... want daar wil ik even een reclame voor maken. Oh. Namelijk de grote productie van Classic Concert. Classic Concert heeft een, ja, een hele grote productie... en uh, dat is dit jaar een Mozart in Zandvoort. Het oh. <coughs> is een heel groot orkest Holland, orkestcombinatie... En de christelijke oratoriumvereniging, Vereniging die gaat dan zingen. Er zijn een paar solisten bij. En uh, alles staat onder leiding van uh, Harry Brasser. En die is elk jaar zo wat op stand voor te vinden met uh, de grote productie van Classic Concert. Mm -hmm. Wat gaat er gespeeld worden? Nou, uh, een Kleine Nachtmuziek. Prachtige muziek natuurlijk. Het pianoconcert Concert nummer 20 1D. Uh, en dan als klapstuk, vind ik... Um, ...de en Dat is een oh, ja. schitterend stuk muziek. Ja, ja, ja. Geweldig. Ja. Heel erg mooi. Ja. Um, de kaarten zijn nog te koop. 20 euro te koop bij... ...Kaashuis Tromp... ...de Bruna. En uh, als ze er nog zijn... ...op uh, 30 november aan de zaal. Ik hoop dat ze dan uitverkocht zijn. Dus uh, uh, ren even gauw naar... Uh, naar de Kaashuis Tromp of naar de Bruna en ga daar een kaart halen voor zondag 30 november, Mozart in Zandvoort. Ja, en waar vindt dat plaats, Joop? Want dat heb je nog niet verteld. Oh, zie me, maar natuurlijk weet ik dat. Dat is in de, in de Rams-Katholieke Kerk. Dus daar gaat dat kerk, Grote Koch 45 okay. in Zandvoort. Het begint om drie uur en de kerk gaat om half drie open. Oké. Okay. Nou, dat is de moeite waard. Vooral die Kreuningsmessen, dat is vreselijk ja, mooi. Ja, dat is schitterend. Het is heel erg mooi. Aan ja. de Kleine nachtmuziek vind ik dan weer wat minder. Maar ik ik zo pope... <laughs> is echt zo'n populair klassiek deuntje vind ik dat. Maar ik, ik, de, de, de, de rest is heel mooi. Ja, Aan de Kleine muziek ook hoor. Maar ik, dat, dat zou niet mijn favoriete Mozart-stuk zijn. Laat ik het zo zeggen. Maar ik vind het wel mooi. Ja, die, ik heb het één keer mee mogen maken, de Kreuningsmessen. Dat is werkelijk schitterend. Ja, dat is fantastisch. Dat is heel erg mooi zelfs. Ja, nou, dat is mooi. Dus dat is volgende week zondag. Uh, Eén misverstand, denk ik. Want uh, die, die, dat, die poëzie is morgen en dat, dat boek is zondag. Hè? Maar je noemde nog iets. Ja. Dat weet ik, ja, niet meer, weet ik nog niet. Ja? Uh, zondag hebben we die wintermarkt, hè? Oh ja, die wintermarkt. Nee, want je zegt dat dat, dat ja. morgen was. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is zondag. Nee, dat is zondag. zondag dus de, van zondag. 10 tot 5. Van 10 tot 5. En waar? Op het ja. gasthuisplein? Of waar is dat? Uh, nee, dat is uh, zeg maar rondom het uh, raadhuisplein. Het okay. van de Halterstraat, begin van de Kerkstraat. Oh, Oké, okay, nou, daar. En het zal een klein stukje op het Lubidavestraat zijn. Het is nou zo'n grote markt vergeleken ge met de zomer- en de voorjaarsmarkt. Nee. Daar staan er veel meer kramen. Ja. Maar uh, toch uh, ja, altijd hele leuke aanbiedingen. Uh, ja, nou, daar gaat het om, toch? Ja, natuurlijk. Ja, het. Dat is gezellig. En die soundmix is ook leuk. Toch? Jawel. Nou, ja, zit af... de klaas erbij, Sart Piet. En uh, nou, misschien wel een paar pieten, dat neem ik aan tenminste. Ja. Maar dat ik maar zeggen. Okay. Goed. Nou, jij moet zeker naar de zeker. vrijwilligers vanmiddag? Ja, zeker. Nou, dan kom je Angela zeker. tegen, want die is er ook met de zender. Gezellig. An nee, Angela. Nee, onze Angela, hè, die komt vanmiddag met de zender erheen. Ja, die gaat live ja, verslag doen via CFM, hè? Ja, ja, CFM, okay. actueel en heet, hè, Zandvoort. En dat gebeurt allemaal tijdens ons programma Zandvoort draait door... Ja, dat uh -huh. is natuurlijk vrijdag vandaag, hè? Ja, en we hebben Belinda een uitzending vanmiddag. Oh, als gast. Dat is leuk. Mevrouw de voorzitter. Ja, helemaal. Leuk, hè? Chic. Ja, het is heel chic. Daar zijn we heel blij mee. Nou, Joop, ik wens je een fijn weekend. En uh, veel ja. plezier bij die vrijwilligers vanmiddag. En uh, ja ik, ik spreek jullie uh, maandag weer, denk ik. Uh, uh, wij spreken elkaar goed maandag. Ja, dan gaan we vertellen hoe het geweest is. Oké. Okay. Goed. goed gaan nou. we doen. Fijn goed weekend. weekend. Oké. Okay. goed aan je meisje. En tot ziens. Nou, je ziet er zelf vanmiddag. <laughs> ja, nou wil jij nog wel nou, de grote doen. oh ja. ja, ik zal ook nog even de grote doen. nou, oké, okay. dag. <laughs>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 Van Morrison. En we zijn eerst de grote solo hits nadat hij uit de groep Dem vandaan ging. En uh, dat, nummer, dat heet natuurlijk uh, de Brown-Eyed Girl. Ja, ik zei het wel, we hebben vandaag, uh, we hebben vandaag uh, een première. Uh, um, namelijk het nieuwe album van Anouk, Paradise and Back. En dat is een fantastisch album geworden. Ik heb. Uh, Stukjes even doorgeluisterd vlak voor de uitzending. Want er kwam hij net binnen en zo. Dus ja, dan moet je even snel luisteren wat een beetje mooi is. Um, en er staan weer stevige nummers op. Ook qua tekst. Want de dame neemt natuurlijk, zoals u ongetwijfeld weet, geen blad voor de mond. En uh, dat is ook goed te horen. Het eerste nummer wat we daar straks draaiden. Cold Blackhearted Gold Digger. Dat, uh, dat bewijst het al. Maar het tweede nummer wat ik u nu ga laten horen is echt heel mooi. Uh, het verhaal is dat Anouk nooit zo'n fantastische verhouding met haar vader gehad heeft. En uh, dat bezingt ze in uh, dit lied. Ja, en dat heet Daddy. Er is Anouk. You haven't been there at all In time my house became a place Where the wrongs were right And the rights were wrong With too much drama Het nieuwe album van Anouk. Première. Net binnengekomen. Het album heet Paradise and Back. En uh, ja, ik vind het te gek. Ik vind die twee nummers die ik nu nog gedraaid heb geweldige nummers, Maar het zijn allemaal goede nummers. Er staan wel drie singles op. Winger staat er natuurlijk op. Uh, Places to Go staat er natuurlijk ook op. En You and I staat er ook op. Die kennen we al. Maar wat is allemaal nieuwe nummers? Dit is YouTube. En uh, hierna het regio nieuws, joh! Ja, blijft een lekkere plaat. You do dus en uh, still haven't found what I'm Ja, oh yeah. voor Zandvoort en de regio. Ja, ja. Regio Nieuws. Begin oktober heeft de GGD en JGZ Kennemerland 1177 ouders van jonge kinderen... uit Zandvoort benaderd om mee te doen met de Kindermonitor. In tussen hebben 320 ouders uh, de online vragenlijst ingevuld. En om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te vormen van de gezondheid van de kinderen is het belangrijk dat zoveel mogelijk ouders meedoen bent u een van die 1177 ouders die uitgenodigd is maar heeft u de vragenlijst nog niet ingevuld, u kunt dat nog doen tot 14 december door mee te doen zorgt u ervoor dat de gemeente meer weet over de gezondheidssituatie van jonge kinderen en rekening kan houden met hun behoeften het riool in de Kamerling-Onderstraat is verouderd en beschadigd. En om de overlast voor de omgeving te beperken... is gekeken of het riool duurzaam kan worden gerenoveerd. Deze renovatie zal in de periode van vrijdag 12 tot en met vrijdag 19 december worden uitgevoerd. Dit geeft plaatselijk hinder, maar de weg zal niet geheel worden afgesloten. In de week van maandag 24 november tot en met vrijdag eh, 26, eh, 28 november ik zeggen. 28, ja, ja, zullen er door aannemer eh, InstuVorm voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd. Voor deze werkzaamheden is het, ook noodzakelijk om de weg, eh, is het ook niet noodzakelijk om de weg geheel af te sluiten en zal alleen plaatselijk hinder zijn. Voor de start van de werkzaamheden worden de direct omwonenden geïnformeerd door de aannemer. In een uh, duidelijke brief uitgelegd wat u kan merken van deze werkzaamheden. Het uitgangspunt is dat de omwonenden en omliggende bedrijven uh, niet of nauwelijks hinder ondervinden van deze renovatie. Jong en oud kunnen 24 december van 12 uur. Uh, nee, dan moet ik even goed kijken. Nee, van uh, hè? Huh? Huh? Jong en oud kunnen vanaf 12 jaar, kunnen vanaf 15 december 20 uur... tot en met 24 december 12 uur wandelen of hardlopen op een loopband bij AJW Sport. Per half uur kost het 25 euro. Laten sponsoren door anderen kan ook. Alle opbrengsten gaan naar Serious Request. Inschrijven kan via www.ajewsport.nl Je kunt lopen vanaf s morgens 7 uur tot s avonds 22 uur. Een 46 jarige inwoner van Vogelenzang heeft woensdagavond rond 21 uur drie inbrekers overlopen. Slachtoffer is door het trio mishandeld, meldt de politie. Toen de bewoner de inbrekers probeerde te beletten... ontstond er een schermutseling waarbij hij mishandeld werd. De drie mannen wisten te ontkomen. Zij gebruikten daar een grijs-blauwe auto bij. Het gaat dus om drie mannen. Tussen de 20 en de 25 jaar met een licht getint uiterlijk. De politie is op zoek naar getuigen. Op zaterdag 22 en woensdag 23 november organiseert Today Sports voor alweer het vierde jaar de wintersportbeurs Snow and Ice... in en om het pand aan de Nijverheidsweg 17 in Heemstede. Volop acties en aanbiedingen voor de wintersporter. Ook is er de tweedehandsbeurs voor goed jong gebruikte materialen en kleding. En zo is er voor elk budget een oplossing. En dan gaan we naar het weer... Of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vooralsnog is het een stralende dag met een zwakke wind uit het oosten. In de loop van de middag ontstaat er wel wat meer bewolking, maar het blijft wel droog. Ook vanavond en vannacht zijn er wolkenvelden, maar verder is het vrij helder. Met 3 graden wordt het vrij fris en aan de grond kan het zelfs een heel klein beetje frieten. Morgenochtend is het vrij bewold, maar in de loop van de ochtend komt de zon vaker tevoorschijn en met 10 graden is het zeker niet koud. In de nacht en zondagochtend is het bewoldig en in de middag en avond is er kans op regen. Het is wel heel zacht, met 12 graden op de thermometer is het behoorlijk warmer dan gewoon. Dit wordt veroorzaakt door een zuidenwind waarmee zachte, warme lucht wordt aangevoerd. Tot zover het weerbericht.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 She was just walking down the street singing <laughs> Lapping her fingers and shoggling her feet singing film. Die heet de Thunderdome. Of Mad Max 3, als ik het goed heb tenminste. Hoor. Als ik lieg, dan, dan, dan zegt u het maar. Ja, dat is wel een mooi liedje. We don't need another hero. Mad Max 3, Thunderdome. Haha! -ha! Zo. Nou, het is uh, uh, bijna klaar. Nog één liedje van de nieuwe uh, Anouk. She's Beautiful. See that girl, see her stand. Album van Anouk. Paradise and Back Again heet het. Ik zeg Paradise and Back, maar er hoort ook nog Again bij. Ja. Paradise and Back Again. Zo heet het officieel. Het is vandaag gepubliceerd. En uh, nou, mocht u uh, lid zijn van Spotify bijvoorbeeld... dan, uh, dan, uh, dan kun je het uh, daar zien als album van de week. Ja. Interessant. Om dat te doen. Goed. Anouk dus. Dit zijn de Gibson Runners. De laatste voor vandaag denk ik. Kiss er vida. Go. Dat was uh, de laatste plaat voor vandaag. Althans, wat dit programma betreft. Want uh, we gaan eruit. We gaan even plaatsmaken voor een uurtje non-stop. En daarna. Natuurlijk. De Euro Breakdown. Vandaag niet met Maurice, maar met Andor Zandbergen. Dames en heren. Ja, ja, ja, ja. En straks om vijf uur, natuurlijk. Zandvoort draait door. Ja. Met vandaag als speciale gast Belinda Gorans van. Deze is de hoofdgast, gaan we mee over. Diverse onderwerpen. Lekker praten, gezellig. En ze heeft ook uh, leuke muziek ingediend. Dus de muziekcuis, zeker het eerste uur, is ook van haar. Dus het uh, staat toch klaar allemaal, gezellig. Ja. Ja. Goed, we gaan eventjes een paar uurtjes uh, relaxen. Met de benen op de bank. Uh, en dan uh, luisteren we natuurlijk naar de Euro Breakdown. En. Uh, ik ben er straks om vijf uur weer met Zandvoort Draait Door. Dus, tot straks. Taaaa! Oh ja, we zijn ook nog bij de uitreiking van de vrijwilligersprijzen. Uh, Angela gaat daarheen. Met, uh, dus die doet straks live een verslag. Ook dat tussen vijf en zeven. Nou, gezellig. Dag!